Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Onrust Tunesië houdt aan. De gezonken schip veroorzaakt file op terrein in Duitsland. En goud voor Nederlandse shorttrekkers. In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis is het nog altijd onrustig. Politie en leger proberen de orde te herstellen... na het vertrek afgelopen vrijdag van president Ben Ali... Op verschillende plaatsen wordt geschoten, zoals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En volgens een leider van de grootste oppositiepartij... is er bij het hoofdkwartier van de partij een vuurgevecht aan de gang... tussen veiligheidstroepen en onbekende schutters. Een Frans-Duitse fotojournalist is bij de ongeregeldheden om het leven gekomen... en werd van dichtbij geraakt door een traangasgranaat. Verder is het hoofd van de presidentiële garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd... van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. In Duitsland is op de Rijn bij Mainz een file van schepen ontstaan. Zo'n 200 schepen kunnen niet verder varen... doordat een gezonken vrachtvaarder bij de Lorelei de doorvaart blokkeert... De berging van het schip met zwavelzuur duurt langer door het hoge waterpeil van de Rijn. Zo kunnen twee drijvende hijskranen uit Rotterdam niet onder de bruggen bij Duisburg varen. Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de problemen op de Rijn. Door het hoge water en de blokkade bij Mainz bereikt nu al 200.000 ton aan goederen niet zijn einddoel. De overlast door hoogwater valt in het hele land mee. Volgens Rijkswaterstaat staat het water minder hoog dan verwacht. Bij Spijk, waar de Rijn ons land binnenkomt, staat het water ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog wat problemen in de dorpen Aijen en Bergen. Die zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. Daarom worden, net als gisteren, vrachtwagens van het leger ingezet als pendeldienst. Tijdens de overstromingen in de Australische staat Queensland... zijn veel kangaroes en koala's verdronken. Door de hoge waterstand spoelden koala's in het rampgebied uit de bomen. Veel kangaroes werden door het water ingesloten... waardoor ze geen voedsel meer konden vinden. Volgens Australische natuurbeschermers hebben de overstromingen... ook ernstige gevolgen voor de schildpadden langs de kust van Queensland... en voor de vogelstand. Veel schildpadden-eieren zijn verdwenen... en babyvogels zijn uit hun nesten gespoeld. In Den Haag zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt op een zebrapad. Een automobilist die de kinderen zag staan... remde af en wenkte de twee dat ze konden oversteken. Maar een 18-jarige automobilist die erachter reed... botste tegen zijn voorganger die vervolgens de twee kinderen aanreed. De jongen van tien belandde op de motorkap... en het meisje van zes kwam onder de auto terecht. De kinderen liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis. In het Geuldal in Limburg leven voor het eerst bevers... Volgens natuurorganisaties zijn het een paar dieren... die zich definitief in het dal hebben gevestigd. De bevers zijn vanuit de Maasvallei het Julianekanaal overgestoken. En dat is een verrassing, omdat aangenomen werd... dat het kanaal een te grote barrière voor ze was. Bij Meersenerbroek bouwen ze nu een beverburgt in de geul. Een paar kilometer verderop bij Ingendaal zijn Wilgen omgeknaagd. De natuurorganisaties zijn blij met de komst van de bevers. Door de beverdam ontstaat er bijvoorbeeld meer variatie in stroomsnelheid... En dat trekt andere waterdieren aan. Duizenden manuscripten van Gerard Reven komen op een veiling, dat heeft zijn erfgenaam Joop Schafthuizen gezegd. Er zit ook veel niet gepubliceerd werk tussen, zoals opstellen die Reven schreef in zijn jeugd. Het eerste stuk dateert van 1929 en het laatste van een jaar of tien geleden. Het zijn zoveel documenten dat er volgens Schafthuizen drie veilingen nodig zijn. Een veilinghuis heeft hij nog niet benaderd. Schafthuizen hoopt dat er veel verzamelaars op afkomen die het werk van Reven koesteren. De opbrengst van de veiling zal hij schenken aan de zorg voor blinde kinderen. Bij de Europese kampioenschappen shorttrack heeft Nederland... zowel bij de vrouwen als de mannen goud veroverd bij de aflossingsploegen. Bij de mannen won Nederland de finale voor Rusland, Groot-Brittannië en Duitsland. aan je vrouwen versloegen in Heerenveen Hongarije, Italië en Duitsland. In het individuele toernooi was er brons voor Shinky Knecht... De Europese titel ging naar de Fransman Fouconnet die alle afstanden won. Tot besluit het weer, vanavond nog opklaringen en droog. Vannacht toenemende bewolking en later in de nacht in het westen wat regen. Minima rond 5 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig, het wordt dan een graad of 8. Daarna kouder en af en toe kans op een bui. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak. Voornemen om het voornemen of jezelf vandaag nog versterken. Wil jij in 2011 beter leren communiceren, succesvol leiding geven of effectiever werken? Vraag dan vandaag nog de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. Iedereen kent Joris Linsen van Hello Good Pie, maar dat hij ook zanger is, ziet u vanmiddag in Kunsthof TV. Acteur Jaap Spijkers verkoopt zijn ziel aan de duivel in Faust en Doris Pater Speelt Miss Bouquet, u weet wel, van Schone Schijn in het theater. Vanmiddag in Kunsthof TV om 5 over 6 op Nederland 2. Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. I'll hey. Het is 6 minuten over 5. U bent terug op radio 1. vierde en laatste uur van Langste Lijn. Straks overzicht van het voetbal in het buitenland. Want daar wordt gewoon gespeeld. Terwijl ik u meld dat Liverpool-Everton geëindigd is in 2-2. Maar de komende 4, 25 minuten gaan wij praten over andere tijden sport. Vanavond alweer de derde aflevering in het kader van het schaatsen. Eerder afleveringen over Rintje Ritsbaan en Hilbert van der Duim. Maar vanavond even na tienen. Op Nederland 1 gaat het over de man die in 1961 wereldkampioen schaatsen werd: Henk van der Grift. De 100 meter, daar gaan zijn handen los allebei. Handen gaan los, de publiek juist een spurmachtig toe En hier is de over de finish. En dit is dus het hoogtepunt uit onze schaapkampioen. Onze landgenoot Van der Grip is de nieuwe wereldkampioen. Prachtig dat Wilhelms op de achtergrond 1961. Later gingen we het wat normaler vinden. Maar toen was het voor het eerst in 55 jaar dat een Nederlander weer eens wereldkampioen werd. En de wereldkampioen zit inmiddels hier in de studio. Hartelijk welkom, meneer Van der Gift. Um, een hoogtepunt um, uit de schaatshistorie van toen. We gaan er uitgebreid over praten. Voelde u dat ook meteen op dat moment zo? Dat dat, dat, dat, dat iets heel nee. bijzonders was? Nee, nee, beslist niet. Want uh, we hadden dus. Ik was eigenlijk opgeleid voor, voor de sprinter. Nee. En het waren dus Broekman was gestopt, Pesman de, uh, van den Berg. Dus wij gingen er vers in. We hadden, hoewel ik uh, dat jaar ervoor. Uh, ja, toen konden ze echt niet anders. Toen moest ik dus ook het Europese Wereldkampioenschap rijden. En dan had ik in uh, Davos bij de wereldkampioenschappen was het al. Uh, dat ja, was, was het goed. Toen zat ik, was ik geloof ik derde of vierde na drie afstanden. Want toen moest het 10.000 meter. En ik moest drie weken later naar de Olympische Spelen voor de 500 meter. Toen hebben ze gezegd, doe maar rustig aan ja. op die uh, 10.000 meter. Dus die heb ik gewoon uitgereden. En, ja, toen kelder ik nu ook weer een hend in, in het klassement en daar werd naar gekeken. Maar uh, er zat al een klein beetje wat aan te komen. zat er aan We gaan er zo uitgebreid over verder praten. Ik ga eerst naar een van de makers van de aflevering. John Appel, hartelijk welkom. Uh, zij gelooft in mij, daar kunnen wij natuurlijk ook ook even niet mee. Eerst even, uh, welkom, uh, toen de naam Henk van der Gift viel, wist jij meteen dat is dat verhaal? Nee. Nee, in, in, in alle eerlijkheid uh, had ik vagelijk wel eens van Henk van der Gift gehoord, maar ik wist niet eens of dat met schaatsen of wielrennen te maken had. Dus eerlijk gezegd ja. kende ik het verhaal niet. En dan, uh, uh, is dat juist goed als maker... als je op een bepaalde manier ook de, de, wat minder in dat verhaal zit? Word je dan benieuwder of zo? Als je het gaat nee, ja, ik ben sowieso zo zo benieuwd natuurlijk, want het is voor mij onbekend. En uh, wat ik mooi vond is dat het een, een verhaal is van 50 jaar geleden. Uh, kennelijk zo oud dat het, dat, het, dat het mij net ontgaan is, zeg maar. Want ik, ja. ik weet op zich redelijk veel van sport. En het zit misschien net voor mijn kennis van de sportgeschiedenis... Dus het voelde voor mij ook een soort uh, lacune in mijn eigen historisch besef. Uh, maar dat, dat, dat vind ik dan ontzettend spannend om uh, te weten wat het verhaal precies is. We gaan zo naar het verhaal toe. We gaan eerst even terug naar het succes van 61. Uh, een succes wat ook vooral te danken was aan de goede voorbereiding in Noorwegen. Henk had een plan. Die, ja. die wilde hier trainen. Ja, dat wilde ik. Uh, dat vond ik uh, ja, eerder naar het ijs, want daar, daar zochten we dus steeds naar. In Nederland uh, dan moest je gewoon op natuurreis wachten. En dan had je de mogelijkheid dat je helemaal niet kon schaatsen. Maar daar, daar kon je niet op wachten. Als je de, de Europese wereldkampioenschappen doet, die zijn gepland. En uh, dan moet je ijs hebben. Dan moet je voorbereiden. Moet je ijs hebben, meneer Van der Geef, moet je je ook voorbereiden. Wij ja, kunnen het ons ja. nauwelijks nou weer voorstellen, want <laughs> je hebt toch altijd ijs? Je maakt ijs gewoon, dat was er toen nog niet. Dus u ging naar Noorwegen met uw vrouw, hè? Ja, in, in, in, in, mijn verloofde toenmalige verloofde. verloofde. En, en ja. hoe, hoe lang ging u? Hoe, hoe, ik heb er twee jaar gewoond. Ja, Zomers dus ook. Nou, ik was er al vijf jaar voordat ik de wereldkampioen werd... was ik al vijf jaar eh, of vijf seizoenen in Noorwegen geweest. En, eh, en toen kwam mijn militaire dienst nog tussendoor. Ik had al een klein beetje gelinkt om eens kei naar uh, Noorwegen te gaan. Maar uh, dat kon toen niet. En na mijn militaire dienst toen uh, deed zich de gelegenheid zich voor... dat ik werk kon vinden. En ook voor haar. En uh, we troffen aardige mensen. In de zee je moet komen, want wij vinden wel wat ijs begin oktober. En dan kan je daar aan alle rust trainen. En dat, uh, nou, dat, dat heb ik ze op geloofd. En, uh, nou, toen zijn we gegaan. En, en uw omgeving, uh, u kon uw verloofde overtuigen van wij gaan dat doen. Maar het was niet normaal in die tijd ja, dat, dat mensen wel. alles achterlieten als het ware. Uh, het was niet echt betaald, u moest erbij werken. Ja. Hoe, hoe, wat, zijn we niet uh, jonger, denk aan je toekomst, zeg maar? Misschien dat er wel gedachten zijn, maar nee, met haar niet. Ze wilde het alleen weten. Ze is toen naar De VO gekomen, want wij gingen van De VO door naar Squavelli, naar Amerika. Toen, uh, toen wilde ze dat wel weten, wat het nou precies inhield. Nou, toen heeft ze gezegd, nou ja, we overdenken. Even. Nou, en als jij vindt dat het uh, moet gebeuren, nou, dan gaan we toch? Ja. Het is ook de wereld niet uit en uh, we gaan gewoon. We gaan gewoon. Het ja. Is toch, ja, het is bijzonder dat dat. nu. Nou, het, uh... was wel leuk. Nee, het is allemaal leuk van, van, van, van het schaatsen. Maar ik heb, en dat is ook een heerlijke zaak, zat een goede job in, in Utrecht. En uh, ze uh, is toen meegegaan. Ook een uitdaging, ook gewoon, de, ja... Wat, wat, is, uh, wat, wat staan we te wachten? Hoe ziet het land eruit? Ze had misschien een paar foto's gezien, Ansichtkaarten, Foto's genezen, want foto's werden erin gemaakt. En als ze er, er waren, waren het van de winter. En, en nou, de zomer, die kaarten die we zagen uh, in, uh, zeg maar in het hotel, die je kon kopen, ansichtkaarten. Nou, die stuurde je erop en dan zag het er liefelijk en, en mooi uit. En uh, nou, dan heb ik ze weten te overtuigen dat we dat in Mars moesten proberen. Nou, en ik had werk voor haar. En, en die Nooren ontvingen die u met open armen? Vonden ze dat eigenlijk wel mooi dat u daar kwam? Of, ja, of? nou ja, wij waren in datzelfde plaatsje al drie jaar mee te trainen. En daar ja, had je toch wel contacten. Het was een klein plaatsje. De jeugd ook, die stond er te hangen voor het hotel. Hang jeugd toen, bestond toen ook al en zo. Dus na het even. Geruststellend Helemaal ja. geruststellend. Niks aan de hand. Gewoon met ze praten. En nou, dan krijg je een band. En, ja. en dan leer je wat Noors praten. en... Ja, die, die club, die ijsclub, Dat is een, een gemeente, een dorp van, van 800, is een zielen. Ja, dan, dan is het allemaal, uh, doen we het zelf werk en iedereen kent iedereen. En als je daar meedoet, uh, dan uh, is er ja. geen enkel probleem. We gaan even luisteren naar een mooi fragment. Want er lag natuurlijk geen goed geprepareerde ijsbaan daar... in dat Noorse plaatje, hè? He, heet nee, je net. Ja. Um, dus er moest er zelf eentje worden gemaakt. Voor beiden dus een werkkring. Maar in de lange weekends trokken zij met hun Noorse vriend Helge Viksven de bergen in. Pioniers in een sneeuwlandschap, maar wie op zo'n bevroren plas van 50 bij 30 meter rijden wil, moet zelf een baan aanleggen in een sneeuwlaag van ongeveer een halve meter dikte. We waren eerst dichter bij de hut gegaan, op een heel klein meertje. En ja, daar kon je... Twee slagen rechtuit en dan weer een bochtje door. Ze zeiden, nou, dit is geen trainen, nou, zo dan zijn we gewoon op zoek gegaan. Nou, zeiden, ja, dat is een mooi vlak stukje, passend tussen de struiken, bomen en uh, windstil. En dat uh, is een ideale plek. We hebben eerst de baan uitgezet. En uh, toen om de, zeg maar, 35, 40 meter een gat gaat En dan water op het ijs gegooid en dan met een schuif... Een plank dan met een rubberen strip Dan wordt het lekker glad. En toen hebben we echt een keurig ijslaag neergelegd. Hoor. Dat was goed om te rijden. We gaan er zo over praten over die baan. Jong Appel, dit is een van die oude fragmenten... Eh, die jullie dan weer eh, boven water gehad hebben. Was er veel? Is er genoeg? Of was het een enorme puzzel om dit allemaal bij elkaar te krijgen? Nou, won wonder boven wonder was er veel. Echt, echt heel veel. Omdat je echt 50 jaar geleden is lang. En... <coughs> um, het mooie was natuurlijk dat toen Henk wereldkampioen geworden was... is hij het jaar daarna weer teruggegaan. En in die tussentijd is er een ploeg naar Vagenus afgereisd. En die hebben eigenlijk een hele mooie reportage gemaakt... van het werk wat Henk deed als automonteur. Het werk van Rijka en het hotel. Maar vooral natuurlijk dat, dat zelfgemaakte schaatsbaantje. En ik kon dus daar, omdat het toen eigenlijk gedocumenteerd was... En Kijk, ze konden dat natuurlijk niet doen voordat hij kampioen was. Ze deden dat nadat hij kampioen was geworden. Maar ik heb dat heel mooi kunnen gebruiken in deze. deze nou ja, re remake, mag je wel yeah. zeggen. Het, het, het opnieuw bezoeken van hetzelfde dorpje. Als een uh, tijdsbeeld van toen. En, en we zijn er nu met de blik van nu naar datzelfde plekje toe gegaan. Maar het was prachtig om dat materiaal wat we nu konden filmen te vergelijken met. Het oude materiaal. En, en het komt van dus prachtig tot uiting vanavond. Kun je dat, dat naast en ja. door elkaar heen ja. uh, kun je dat zien? Meneer Van der Riff, dat, dat baantje, dat is dan ook dat, dat boek. Dat, dat moest zelf worden uitgezet. U vertelt ja. daar net iets over in dat fragment. Een, een wak hakken, uh, ja. water op het ijs. Deed de, de hele club mee? Of, of was dat de, een de hele club. Ik was alleen met die kennis van ons ja. en mijn verloofde. En dat was een, uh, een zoon van die, uh, van die kennis van ons. Dat was eigenlijk de of eigenlijk, het was de starter van de ijsclub. Dus wat ik al vertelde, het is een kleine ja. gemeenschap. En dat was ook te, toevallig mijn buurman. Of ik was toevallig zijn buurman. Want hij woonde al langer <laughs> toen ik daar kwam. En uh, ja, dat, dat was ook een natuurman. En, en zelf een groot sportman geweest. Was speerwerper geweest in zijn jeugd. En nou, in Scandinavië kunnen ze veel in atletiek. Daar, uh, daar zijn ze erg goed in geweest altijd. En nog... En, en dat was gewoon een sportman. En dat was een rustige man die zegt, uh, dat gaan we doen. En dan belde hij op, 40 kilometer verder, daar uh, vlakbij zijn hut. Dat is zeg maar het zomerhuisje ja. op, op de Veluwe of een, uh, een huisje op de Lodersche Plassen. Zo moet je dat voorstellen. Wij noemen dat een hut in Noorwegen. En uh, dat lag op duizend meter hoogte. Dus er was eerder kans op ijs in oktober. En dan belde hij daar de damwachter op. En die zat er ook op zijn uppie daar zo. Ja, je moet er geweest zijn om te weten ja. hoe, hoe die afstanden zijn. zegt van uh, heb je ijs gezien? Maar dan draaide die man zich om en zegt, nee, ik zie hier op het meer geen ijs liggen. Ja, maar hoe koud is het dan? En dan moesten we echt doorzeggen. Ja, het was een week koud. En hoe koud is dat dan? tien graden? Nee, hartelijk dank. Dan weten wij genoeg. Nou, toen wisten wij genoeg dat er met 10 graden vorst een week lang wel een stukje ijs lag hier of daar. Niet op het meer, maar op een kleine meertje of zo. Jullie gingen nu terug, jongetjes. we hadden die, die oude beelden. Uh, is, is, voldoet dat nog? Kwam er eenzelfde soort beeld naar voren als je er nu bent, de, in vergelijkbaar met hoe dat toen geweest moet zijn? Nou, ja, eigenlijk wel. Want ik denk dat dit soort, ja, noem het maar, deze late landschappen waar hè, dat meer op duizend meter hoogte, dat verandert in de tijd eigenlijk niet. En uh, de omstandigheden die waren minstens zo ruig als ja. toen, hè? Met, met temperaturen die richting ja, de min dertig gingen. Wat, ja. Uh, en het meertje lag nog even maagdelijk bij. En ook, ook nu heeft Henk weer opnieuw zich voor zichzelf een, een baantje ge, ge, ge, gehakt daar. Wij zien ja. vanavond ook hoe, hoe dat baantje allemaal uh, nu nou, in deze... het is de heerlijkheid gebied te zeggen. <laughs> daar heb John ook alle begrip voor. Wij hebben het geluk gehad in oktober... dat het niet zo dramatisch was als dat het nu was. Dat we hadden echt in, ook toen, in, in, in, in oktober, toen we dus, je hebt die foto's gezien... dan hadden we er echt een representatieve baan liggen. Maar dat kon ook gewoon, want er lag maar een centimeter. Of uh, een marine Bal, die je dus net ook gehoord ja. hebt... die, die had dan inderdaad, die is er ook geweest 50 jaar of, 51, of 49 jaar geleden dan... Uh, die trof het dan ook dat er een halve meter sneeuw lag. Dat, dat die geruimd moest worden. En uh, daar hebben we dus een baantje kunnen maken, ja, toen. Het beroemde baantje. En de voorbereiding was dus goed in 1961. Op naar het EK en het WK. Zilver was er op het EK. En de wereldtitel, u vertelde er net al over. Ja, daarvoor, die 10 kilometer, nog een beetje kalm aangedaan. Maar nu moest u voluit. En we horen het prachtige commentaar van Bob Spaak. Dan is dat een tijd van 16 minuten 52 seconden. En dat zou betekenen dat Henk van der Grift boven Kozitskin is uitgekomen. Ons landgenoot van der Grift is de nieuwe wereldkampioen. Een schitterend succes is het hoogtepunt uit onze schaatshistorie. Toen waren we best blij. Ja, natuurlijk. Gehuild? Ja. Vreugdetranen. me niet zo lang hoor. Nee, nee, nee. Maar het, het, is, het is natuurlijk wel wat. Het is natuurlijk wel wat, die wereldtitel toen. Prachtig om uh, dit ook allemaal nog eens even, even terug te horen. Um, wat ook zo mooi naar voren komt in deze dagen... is dat zoveel mensen die na u uh, zeg maar beroemder bijna zijn geworden... door al die beelden en dat we allemaal meer uh, u ook zo ontzettend veel uh, roem toedichten over deze periode. Is dat altijd zo geweest of komt, komt dat nu ook ineens op u af in dat opzicht? Nou ja, kijk, het is 50 jaar geleden, dan moet men dus terugblikken. Denken of moet niks. Men blikt dus terug. En uh, ja, dan worden dat wat aan die mensen gevraagd en aan uiterzicht. Maar als wij in die 50 jaar dat ik ze dus hier en daar tegenkwam dan was het gewoon gezellig. En dat was dan niet van, oh, daar heb je dit van de grift. En dit. Het was een gewoon gezellige club. Zoals die schaatserijders altijd gezellig met elkaar omgaan. Ja, maar ik ga er toch nog even iets verder op in. Want u, u bent daar heel bescheiden, vind ik prachtig. Maar het, het valt mij op dat veel mensen, grote schaatsers van na... u zeggen, nou, de, de heer van de grift, Henk van de grift... was toch een beetje onze eerste man die daar een, een aanzet gegeven heeft. Iets in feite zou je tegenwoordig professionalisering noemen. Daar gaan wonen, iets echt opzij zetten. Van, uh -huh. ik wil dat doen... Nou, was u toch eigenlijk de eerste mee die dat zo deed? Ik was de eerste die dat gedaan heb. ja. Wij vonden dat ook leuk. We vonden het een uitdaging. En uh, ja, ik ben er gewoon... Ik was gewoon, en ik ben nog vandaag de dag ook nog steeds nieuwsgierig... hoe een en ander in elkaar zit en hoe een en ander werkt. Ja. En dat wilde ik uitproberen. Jong Appel, jij zei het al in het begin... Um, uh, voor mij was Henk van de Gift zo ergens een verre naam. Ik kom zelf ook uit een, een sportgezin. Mijn vader mm. wist ons altijd over Henk van de Gift vertellen. stellen. Maar voor mij is het ook iets voor mij dat... En ik ben eerlijk, ik zeg dat net, ik ben een beetje verrast zeg maar, door wat daar allemaal nu naar boven komt. Maar was jij dat ook in die zin, dat het zo'n bijzonder project geweest? Ja, en wat ik me ook realiseer natuurlijk, is dat we zijn zo gewend aan sport, als uh, over schaatsen gaat. Dat ken je van televisie. Ik ook. Ja. Ik ken Art en Casey in mijn jeugd van televisie. Henk is van de tijd van voor de televisie. De, uh, althans, voor het rechtstreekse televisieverslag. Dus is uit de tijd dat je op de radio ja. moest... Vernemen dat het kampioenschap verreden werd. en dat je het later pas in een soort bioscoopjournaal te zien kreeg. Dus dat, is een, dat lijkt een beetje de prehistorie. En vlak daarna kwamen de rechtstreekse reportages. en kwam het tijdperk dat nou ja, jij en ik hebben meegemaakt. Ja. Gewoon. Uh, en ik was wel verbaasd hoe zeg maar, Henk zo echt op dat keerpunt staat van de prof professionalisering... van een andere manier van sportverslag geven... de intrede van het live-verslag op televisie... Hij zit de, de, de ijsbanen die kwamen in Nederland... en hij, zit, hij is eigenlijk... Op, bedoeld of onbedoeld... is hij de, de aartsvader... eigenlijk van al deze ontwikkelingen. Gaat er bedenkelijk bij kijken... en de denk, nou wordt het me wat te veel... maar eh, daarna kwamen die kunstbanen... u heeft zelf nog een week aangegeven... werd u tweede, op een gegeven moment bent u ook, uh, ook gestopt... Daarna, was het ook mooi gevoelsmatig toen? Was, ik had dus... Wat? Ja, ik. Kijk, wat ik al vertelde, ik was al vijf jaar bezig voordat ik wereldtampioen werd Dus ik had er vijf jaar op zitten. En ik had in 60, na de Olympische Spelen, waar ik net op doelde, in de Squavelli geweest. En toen, bij een feest in Breukelen, heb ik besloten en medegedeeld... dat ik tot 64 ik wil nog één Olympische Spelen meedoen. En dan stop ik ermee. En dat, uh, dat hebben we gewoon ja. Ja, gezegd en daar heb ik nooit aan getwijfeld. Dat was vast genoeg. En het Noorse plaatje, is dat altijd. Uh, u bent er nu natuurlijk geweest, maar is dat altijd een rol blijven spelen daarna in uw leven? Kwam u nog iedere ah, zoveel jaar daar? Elk jaar. Ja? Had Ieder jaar? jaar? Ja, nou. Maar niet in de winter hè? Niet in de winter, nee. Nee, nee, niet winter, sorry. Ik, nee, eh, maar en elke zomer. Ja, we zijn met, met de familie en ook met de kinderen later. altijd naar Noorwegen gegaan met vakantie. En dan uh, gingen we even naar Vagenes, ze even uh, groeten. En dan uh, gingen we de bergen in. En dan waren we daar een week of tien dagen, trokken we van hut naar hut. En dan, euh, nou ja dat, ja, dat hebben we altijd gedaan. En later, toen de kinderen het huis uit waren, zijn we samen nog gegaan. En dan gingen we meestal in de herfst. De prachtige kleuren daar zo. En dan hebben we het hele land alleen. En dan zeggen we, oh, zo begin oktober ze we weggaan... nou kunnen we het licht uitdoen, want ja. is, je, je ziet er niet wat meer. het is meer. altijd een voorname rol in uw leven blijven, ja, maar, blijven spelen. John is er geweest en ik ben er heilig van overtuigd... <laughs> dat hij het een verschrikkelijk mooi land vindt. En, en dat was ook mooi, dat Vagenest, dat ligt zo centraal. Je kan naar het noorden toe. En je kan naar het westen, naar, naar de fjorden. Dan ben je daar niet met een uurtje rijden of zo. Dan moet je iets verder rijden. Maar het ligt er zo gigantisch prachtig dat je alle kanten op kon. John, was het ook zo als je daar nu komt... Het is een soort mystieke plaats bijna, zoals mm -hmm. jullie het beschrijven. Voelde dat ook zo? Ja? Ja, kijk, en het ook in, ik heb natuurlijk een aantal mensen, bewoners van Vakenus ontmoet. Ja, dat was ik ook ik benieuwd naar, ja. En die waren toen jong en die zijn natuurlijk nu ook 50 jaar ouder geworden. Maar die, die dragen Henk nog steeds gewoon in hun hart. En dat is toch wel wat ja. hij daar heeft achtergelaten. En ik bedoel, een, van de, een van de uitspraken, dat zit ook in de, de uitzending van vanavond... die een van de die oude buurjongen van ja. destijds doet... die zegt, eigenlijk is Henk gewoon een noor. Hij is, hij is geen Hollander, hij is een noor. Dus zij Henk echt gezien als, als een van hun. Nou, als je die indruk kan achterlaten, dat, dat vind ik toch wel bijzonder. Ja. En, uh... en dat komt ook mooi tot uiting in de in vanavond, gaan we ja. dat ook zien? Ja, ja absoluut. Ja, dat komt ook op een ja, prachtige manier. Ja. Heeft u ooit, meer van de drift Noor of Nederlanders... en altijd wel eens sporters die zeggen... ja, als ik tien jaar later geboren was, hè, met al die ontwikkelingen... heeft u ooit zo'n moment in uw leven gehad? Of denkt u, ik ben gewoon nee, heel tevreden met wat, hoe, hoe het... het, het... Fantastisch. Ja. Het, ja. Nee hoor, geen enkel moment... Dat kan je toch niet veranderen. En het heeft geen zin om te gememeren erover. En, uh, en ik wil zeggen, ik heb een verschrikkelijk mooi... Ik hoop ik het anders stellen. Ik hoop dat de jongens net zoveel plezier hebben... Aan, en meisjes er aan beleven als dat ik er in de tijd aan beleefd heb. Ja, nou, die Zonder meer. Me. Jong Appel, als huidige mensen die nu aan het begin zouden staan... de 21-jarige talentvolle schaatsers die we hebben, die tweede... moeten die ook kijken vanavond en stiekem op hun manier eens kijken... wat daar gebeurt, wat, wat, wat, wat iemand ermee kan doen, zeg maar. Het geeft in ieder geval aan dat uh, je, je wordt niet zomaar wereldkampioen. Dat, dat vertelt het. En er zijn nu allemaal uitgekiende trainingsprogramma's. Toen niet. En toen heeft Henk het zelf bedacht. Op zijn eigen manier zijn eigen slag ontwikkeld. Zijn eigen boomstammen opgetild in het, bos waar die, het bergpad waar hij tegenop liep. Maar bovenal is Henk natuurlijk wel een voorbeeld van een enorm doorzettingsvermogen. Hij heeft die, die keuze gemaakt om daar naartoe te gaan. Ver voor de eigenlijke schaatstrainingen zouden beginnen en dat heeft hem vruchten afgeworpen. Dus het, uh, het is voor mij toch het voorbeeld van als je ver wilt komen, je hebt het talent, dan moet je ervoor gaan en uh, je hoeft niet meer naar zo'n zo'n meertje in Noorwegen, maar je moet wel tot het uiterste willen gaan. Was u verbaasd dat dit uh, prachtige onderwerp weer een keer zo, uh, nou ja, zeg maar wat uitgebreid... en ook alle kranten iedereen pikte er, zeg maar op op dit moment. Ja. Hè? U overal Henk van der Giessen staat gewoon ja, overal even in Nederland. Was u er Was verbaasd je. over? Ja. Jawel, ja. Want was het, was het iets, nou dat had u zelf en uw omgeving? Nee, het is, het is uh, net wat, wat John zegt, kijk, uh, Art en Kees en daarna de televisie die kwam. Uh, er was geen televisie, ik, nog sterker, ik ging naar de Europese kampioenschappen in, in, in, in Helsinki. En er gingen twee journalisten uh, uit Nederland kwamen, en er, was er, zelf, of er was er eentje van het Gelders Dagblad. En uh, Jan Komen, ik, ja. en niet Theo, maar Jan ja. Komen. Nou. Dat waren de, de verslaggevers voor, voor de schaatsgebeuren. Kijk, en dan door de radio. Nou, het was klaar, maar toen ik later in, in Nederland kwam... ik kon rustig over straat lopen, want niemand herkende ja. me of kende me. Dus het was perfect. Bij dat ophalen van zo'n verhaal... horen ja. we bij andere, andere tijdenafleveringen nog wel eens... dat mensen die hun eigen verhaal als het ware weer herbeleven ineens zeggen, oh ja, dat ook nog. Of, hé, hey, dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Waren de, zijn er voor u dingen naar boven gekomen? Van u nee, dan... ik moet eerlijkheid bekennen... dat wij hebben met John en meerdere... Uh, al een knappe voorbereiding gedaan. Dus dat... Uh, Tijdens de opname, et cetera, waren er direct geen verrassingen. Maar geen verrassingen meer van die... Nou, het ooit. was wel leuk dat ik mijn oude buurjongen... na 50 jaar, ja, ja. waar wij onderwoonde, ontmoette in het hotel. Dat was, nou, was een hele leuke verrassing. Jongappel, de laatste vraag, ik van jou: waarom moeten we allemaal kijken? vanavond? Al die mensen die nu nog denken, ik moet wel vanavond... die moeten even na tien allemaal kijken. Waarom, waarom moeten ze kijken, uiteindelijk? Om, omdat het niet alleen het... In mijn optiek hoort, het is niet alleen het portret van Henk als... Uh, uh, wereldkampioen of oud-wereldkampioen schaatsen van uh, 50 jaar terug. Het is ook het portret van Henk en zijn toenmalige verloofde... Rijka, nu zijn vrouw... die, die met z'n tweeën dat avontuur zijn aangegaan... en eigenlijk met z'n tweeën voor elkaar hebben gekregen... dat Henk heeft bereikt wat hij bereikt heeft. Dus Het is ook, het is ook eigenlijk wel een liefdesverhaal. Nou, echt. <laughs> Als we nu nog niet gaan kijken, vanavond, dan weet ik ook niet meer, de Gift. Ik wil u ongelooflijk danken dat u de moeite heeft genomen om dat hier nog eens even te komen toelichten. Um, ik ga ja. in ieder geval kijken vanavond en nou. met mij, veel John Appel, zeer dank dat je hier wilde zijn om, uh, om deze uitzending ook toe te lichten. En vanavond dus even naar Tine het prachtige verhaal van Henk van der Gift en het ijsbaantje en uiteindelijk natuurlijk de wereldtitel in 1961. Even naar Tine, andere tijden.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 She leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go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 Drie jaar nadat Henk van de Geef kampioen werd... maakte Chuck Berry dit plaatje natuurlijk no particular place to go. Hij maakte een hele korte, maar deze duurde drie minuten twintig. Radio 1, het NOS-journaal. Het is één minuut over half zes. Hier zijn de hoofdpunten met Lieslot Thomas. PvdA, GroenLinks en de SP kraken het beleid van het kabinet Rutte. Op een manifestatie in Amsterdam zeiden de partijleiders Cohen, Sap en Roemer... dat het beleid slecht is voor Nederland. PvdA-fractieleider Cohen doelde in dat verband op het onderwijs... dat volgens hem de dupe wordt van deze regering. Hij bood premier Rutte aan een onderwijspact te sluiten... waarin er meer geld naar de scholen gaat. GroenLinks-leider Sap zei dat het kabinet alleen maar werkt met schijnoplossingen... en SP-leider Roemer sprak van het ergste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. In het centrum van Tunis is het nog altijd onrustig. Politie en leger proberen in de Tunesische hoofdstad de orde te herstellen... na het vertrek afgelopen vrijdag van president Ben Ali. Op verschillende plaatsen wordt geschoten, zoals bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een Frans-Duitse fotojournalist is bij de ongeregeldheden om het leven gekomen. En de overlast door hoog water valt in het hele land mee. Volgens Rijkswaterstaat staat het water minder hoog dan verwacht. Bij Spijk staat het ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog wat problemen. De dorpen aaien en Bergen zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het was aangenaam weer vandaag. Droog, zacht, maar wel met vrij veel wind. En nog steeds staat er vrij veel wind. Uh, zuid, uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, wind 5 tot 6. En in het noordwestelijk kustgebied nog hard wink 7. Vannacht trekt vanuit het westen geleidelijk bewolking binnen en na middernacht begint het in het noordwesten wat te regenen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. De wind blijft vrij sterk en draait wat bij naar het zuiden. Morgen begint de dag op veel plaatsen met regen... maar in het zuiden en oosten begint de dag droog... en in de loop van de ochtend blijft die situatie in stand. In de middag beweegt het regengebied langzaam oostwaarts... en aan het eind van de middag wordt het in het westen weer droog. Het wordt morgen een graad of 7. De wind is zuid tot zuidwest en zwak tot matig, rond kracht 3. In de avond trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Dinsdag in het oosten en zuidoosten nog een beetje regen... maar elders is het droog, het wordt dan een graad of 6... Na dinsdag wordt het wat kouder. Overdag daalt de temperatuur naar een graad of 4. En s'nachts gaat het licht vriezen. Bijna 4 minuten over half 6. De laatste 25 minuten van langs de lijn op deze zondag. Uh, er wordt in ons land nog niet gevoetbald. Woensdag gaan we weer verder. Maar in het buitenland speelden ze wel eens voetbal oh. langs de lijn Name veel spanning en strijd in Engeland. De dag der derby's. Want veel belangstelling ging natuurlijk uit naar de Merseyside derby. Een tegenvallend seizoen voor Liverpool. Streedde de club met stadgenoot Everton om de twaalfde plaats in de Premier League. En die plik wist Liverpool niet te veroveren. Want ook onder de nieuwe trainer Kenny Dolklish blijft de club matig presteren. Liverpool moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Dirk Kuyt redde nog het punt door de 2-2 te maken vanaf de strafschopstip. En in een andere derby werd gespeeld tussen Sunderland en Newcastle United. En Sunderland wist een nederlaag te voorkomen. In de 93ste minuut, derde minuut van de blessuretijd, zorgde Asamoah Guyan voor de 1-1. Boudewijn Zende mocht een kwartier voor het einde invallen bij Sunderland, de nummer 6 op de ranglijst. En ook de Midlands Derby eindigt in een 1-1 gelijk spel. Daar schoten de nummer 16 Birmingham City en de nummer 17 Aston Villa nauwelijks wat mee op. Op dit moment probeert Manchester United de koppositie in de Premier League te heroveren op stadgenoot Manchester City. Tegenstander is Tottenham Hotspur wel van Raagvel van der Vaart, goede serie bezig. Na een half uurtje spelen staat het 0-0. Overigens hoe het ook loopt na dit duel heeft Manchester nog altijd twee wedstrijden te goed op City. Manchester City dus dat de koppositie greep door een 4-3 overwinning op Wolverhampton. Carlos Teves scoorde twee keer voor City en komt daarmee op 14 doelpunten. En de nummer drie Arsenal won de uitwedstrijd tegen West Ham United met 3-0. De openingsdoelpunt werd gemaakt door Robin van Persie en ook de 3-0 uit een strafschop kwam, kwam op zijn naam. Nummer vier Chelsea wist eindelijk weer eens te winnen. In eigen huis waren de Blues met uh, 2-0 te sterk voor Blackburn Rovers. Het tij is in elk geval voor iedere keer voor het team van Ancelotti. I think so because I think that the this moment is gone. We are coming back to to reach a good result for us is not easy to come back and to close the gap uh, for the first position but we have to try. Hij zegt, ja, we zijn wat achterop geraakt. Maar goed, het lijkt er toch op dat we het een beetje hebben hervonden. We zullen moeten proberen aan de top terug te komen. Maar makkelijk is dat niet. Ancelotti, dus de Italianen, in Italië kwamen. Lazio Roma kwam weer op gelijke hoogte met de nummer 2 Napoli. Lazio was met 1-0 te sterk voor Sampdoria. En ook de nummer 4 A.S. Roma behaalde een kleine overwinning. Cicena werd met 1-0 verslagen. Koploper AC Milan moet nog spelen vanavond. Het gaat op bezoek bij Lecce. En dan de Bundesliga, daarvoor over de Hannover Zek. Toen nooit ziet de tweede plaats Eindrecht Frankfurt werd met 3-0 verslagen. Hannover heeft 12 punten achterstand op koploper Dortmund. Dortmund dat vrijdag al met 3-1 te sterk was voor Bayern Leverkusen. En Bayern, of Borussia Dortmund heeft 16 punten meer dan de nummer 5 Bayern München. Want de ploeg van Louis Vergaven speelde allemaal punten... door het 1-1 gelijkspel tegen Wolfsburg. En een nieuwe landstitel lijkt dan ook steeds verder uit zicht te raken. Maar aanvoerder Mark van Bobbel heeft de hoop nog niet opgegeven kampioen eh, verlies ik nooit uit het oog omdat we 16.8 staan na 16 wedstrijden spelen. Maar het is natuurlijk wel hebben het natuurlijk hartstikke moeilijk gemaakt. Maar eh, die plaats 1 verlies ik natuurlijk niet uit het oog. Maar uh, nogmaals, dus we hebben het onszelf niet, niet makkelijker gemaakt vandaag... door weer uh, twee onnodige punten te verspelen. Want ook met een weer fitte Arjan Robben lukte het Bayern dus niet om te winnen. De regerend landskampioen kwam al na zeven minuten op voorsprong tegen Welfsburg. Een, een doelpunt van Thomas Müller. Op dat moment zat Robben nog op de bank. Maar even later mocht hij al invallen voor de geblesseerde Frank Ribery. Zelf was Robben blij weer op het veld te staan. Ja, ik ben hartstikke blij. Uh, natuurlijk hadden we deze wedstrijd misschien moeten winnen... Uh, en, en mogen we niet heel blij zijn? Moeten we natuurlijk teleurgesteld zijn? Dat ben ik ook aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, ben ik zo uh, geweldig blij dat ik weer op het voetbalveld terug ben en dat ik weer een wedstrijd uh, in de been heb. En, uh, ja, dat is echt, uh, dat kan je, dat is bijna is moeilijk te omschrijven. Denk ik. wat voor supergevoel, uh, supergevoel dat is. Fysiek uh, alles goed uh, doorstaan, dus daar absoluut geen probleem. Het was inderdaad wat langer dan uh, verwacht. Uh, ik was er ook niet helemaal gelukkig mee als je zes maanden niet gespeeld hebt en je moet met een hele korte warming zo het veld in, dan is dat niet, uh, niet heel handig. Maar ja, goed. Ah, en Robbe hoorde u, maar het was Rieter die in de 86e minuut gelijk maakte voor Wolfsburg. En waar Robbe dus zijn rentree maakte, was het voor een andere Nederlander misschien wel zijn laatste duel in de Bundesliga. Ruud van Nistelrooy heeft zijn trainer bij HSV verteld dat Real Madrid hem terug wil. En van Nistelrooy is gevleid. Ja, dat doet wel wat met je, dat is duidelijk. En uh, ik ben natuurlijk HSV-speler... Wat ik al eerder zeg, er zijn uh, verschillende clubs voorbijgekomen, grote clubs. Maar goed, dat, uh, daar, uh, wilde ik, uh, ik wilde hier niet weg. Maar als dan uh, Madrid komt, is dat uh, toch even net wat anders. En, uh, dan uh, doet dat wat met je, ja. Uit van Nistelrooy hoorde u hoor dus, die weer zijn waarde bewees voor Haasvoud gisteren. Want hij maakte het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Schalke en daardoor won Haasvoud daar dus met 1-0. Spanje komen, Real Madrid, mogelijk dus weer zijn nieuwe vereniging. En Barcelona overigens beide vanavond in actie. Barcelona ontvangt eh, Malaga en Real Madrid gaat op bezoek bij Almeria. Schotland dan tenslotte de eeuwige tweede daar. Celtic won met 3-0 van Harburnian En eh, met drie wedstrijden gespeeld heeft Celtic 5 punten meer dan de Glasgow Rangers, dat gisteren Hamilton met 4-0 versloeg.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 James Blunt met Stay the Night. Aan de woensdag gaat de bal weer rollen in Nederland. Twente Heracles Venlo tegen Utrecht. AZ tegen NEC en Ajax-Feyenoord. En Ajax speelde gisteren de laatste oefenwedstrijd. De voorbereiding op die tweede competitie had doelpuntloos gelijk tegen Galatasaray. De, de club sloot met dit duel een pittige trainingsweek af in de Turkse Belek. Bezoeken van een training was zeer de moeite waard. We vonden onze mensen daar. De intensiteit zou opvallend zijn waarmee Frank de Boer de training leidde. En opvallend was ook het plezier waarmee Ajax trainen is al interessant. Dat plezier opvallend is in de sport. Ook routinier André Ojer die bron met een grote glimlach. Hij is inmiddels 36, geen vaste waarde meer in het elftal. Maar de oud-international geniet met volle teugen. In Belek sprak Ronald van der Geer Lang met Ooyer. En vroeg hem in eerste instantie of er in een spelersgroep... veel te merk is geweest van de trainerswissel. Ja, dat merk je meteen. Je ziet natuurlijk jongens die, uh, die eigenlijk geen, uh, geen kans tot spelen meer hadden. Die ruiken in één keer weer een kans. Jongens die zeker waren van een plek... die voelen ook dat uh, de andere jongens in hun nek hijgen. Dus wat dat betreft ligt die hiërarchie ligt een klein beetje overhoop. En dan, dat gaat zich weer opnieuw ontwikkelen. En dat is altijd wel een heel, heel leuk en mooi proces. Kijk je daar een beetje met een, met een soort helikopterview naar? Nou, nah, dat probeer je. Dat heb ik altijd al gedaan. Dat is niet door mijn leeftijd. Maar uh, doordat je wat ouder wordt en al vaker de trainingskampen mee hebt gemaakt en vaker mee meegemaakt... zie je wel bepaald ja. gedrag bij bepaalde spelers. En uh, ja, daar kan je ook wel spelers helder in helpen natuurlijk. Je ziet ook gedrag van trainers. Ik <tankt> bedoel, je hebt nu te maken met een trainer waar je mee gevoetbald hebt. Ja. Dat, en je hebt het natuurlijk ook al meegemaakt als assistent van Van Marwijk hè, bij, het, bij het Nederlands elftal. Maar, maar is dat raar voor jou of zie, zie je dat het ineens een ander mens is geworden? Nou nee, helemaal niet zelfs. Uh, het is uh, precies dezelfde persoon en precies dezelfde persoonlijkheid. Ook als speler was, uh, was Frank natuurlijk iemand die er heel erg bovenop zat. En er heel erg, uh, ja, als er iets misging, dan uh, greep hij zelf ook in en dan uh, zei hij dat. En dat doet hij nu nog steeds en dat is heel mooi om te zien. En voor mij is dat, uh, ja, is dat niet anders. Het is een trainer die voor de groep staat. En daar, uh, die behandel je met respect. En dat uh, doe ik ook met mijn medespelers. Dus wat dat betreft verandert het niet. Het is wel anders omdat je met elkaar speelt En dat je elkaar goed kent. En uh, dat is misschien iets anders. anders maar... Het maakt het natuurlijk ook makkelijker om als er dingen spelen in een groep... of als er dingen zijn, om dat makkelijk en goed te communiceren. Dat je gewoon een duidelijke, directe lijn hebt. Dat het niet via omwegen hoeft. Dat, is, dat zijn wel uh, goede dingen. Je hebt heel vaak nieuwe trainers meegemaakt natuurlijk. Hebben alle ploegen waar je gespeeld ja. hebt. Maar nu krijg je een trainer waarvan je weet hoe die denkt. Dat is apart. Nee, maar dat heb ik wel vaker meegemaakt. Door, uh, zo heel veel trainingswissels heb ik in een seizoen niet meegemaakt. Maar uh, uh, in Engeland een beetje... Maar nee, dit is een trainer die een bepaalde filosofie heeft over het voetbal. En die filosofie die deel ik. Dus dat is alleen maar mooi dat er zo'n trainer gekomen is. En uh, ja, daarin kun je ook je eigen ding doen. Wat ik net zag, je naar die training zitten kijken. Ik heb niet alle trainingen van jullie gezien. Maar ik vond het wel plezier en de beleving eraf spatten. Ja, dat is een heel groot moment. Uh, iedereen heeft ook heel erg het idee dat we gewoon nog steeds kampioen kunnen worden. Ondanks dat je een, een hele slechte periode hebt gedraaid. En dat geloof is heel erg aanwezig. En uh, je ziet nu dat... Uh, heel veel jongens zijn die in een bepaalde opleiding uh, de club doorlopen hebben. Daar ben ik er ook een van natuurlijk. En dan zie je dat, dat als die dingetjes een beetje terugkomen waarin de jeugd getraind wordt. Dat dat ook bij ons getraind wordt. Dat je heel veel jongens weer heel erg in hun kracht ziet uitkomen. Ja, kom je in kracht uit dan gaat alles weer vanzelf. En als alles vanzelf gaat komt de plezier er ook weer bij. En uh, ja, in de periode onder Jol hebben we natuurlijk uh, ja, mindere resultaten gehad. En dan ga je op zoek naar goed resultaat. Dan ga je toch iets anders gedragen. En uh, je moet uitkijken dat je niet negatief naar, uh, naar de vorige periode overgaat. Want Jol is gewoon een, uh, een geweldige trainer en een geweldige persoonlijkheid. Alleen ja, de laatste wedstrijden uh, viel het resultaat tegen. En uiteindelijk, uh, ja, hebben ze elkaar uh, de keuze genomen om uit elkaar te gaan. Dan moet je een beetje mee uitkijken. Maar op dit moment is het wel heel erg, het plezier is heel erg groot. Ja, wat, ik, wat ik daarin zo, zo sprekend vind, want ik snap best dat, je, dat de ene trainer ook goed is en de ander ook. Maar dat, dat er hele simpele dingen zijn. Jij zegt net ook, hè? we gaan even terug naar, naar de basis eigenlijk. En ik hoor ja. het woord duidelijkheid. Maar duidelijkheid moet er toch eigenlijk altijd zijn in het voetbal? Ja, maar helemaal mee eens. Maar je zit toch ook al bij ploegen waar het even minder draait dat het altijd even minder duidelijk is. En uh, het klinkt heel makkelijk en heel simpel. Dus als je duidelijkheid hebt, gaat het allemaal goed. Maar zo is het uiteindelijk ook. En uh, op het moment dat je resultaten tegen gaat vallen... dan ja, gaan mensen zich toch anders gedragen. En dan bedoel ik niet een trainer, maar een hele groep. Dan krijg je toch een, een, een bepaalde manier van... Ja, hoe kunnen we het beter krijgen? Je wil allemaal winnen. Dus je wil allemaal naar een positief resultaat toe. En iedereen wil daar zijn steentje aan bijdragen. En soms ga je dan te veel doen. En sommige jongens gaan te weinig doen. Sommige jongens kruipen weg. En, uh, en nu zie je met de nieuwe trainer dat iedereen weer... De kans krijgen. Iedereen wil zich weer gaan bewijzen. Dus ja, dat is heel erg mooi. En uh, ja, daar spat het plezier inderdaad vanaf. Ja. Dat is voor mij ook heel mooi om mee te maken nog. Geniet jij van dit, van dit jaar voetbal? Waarvan jij al ja. zo'n beetje hebt aangekondigd. Nou, dit is misschien wel mijn laatste. Ja, daar geniet ik heel erg van. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, het is natuurlijk allemaal uh, iets anders gelopen dan uh, dat ik wilde en dat ik verwacht had. Uh, op het moment dat je uit Engeland terugkomt naar Nederland, je komt naar PSV, waar je op dat moment al 8,5 jaar hebt gezeten. En dan ga je er eigenlijk een beetje vanuit dat je daar je carrière gaat afsluiten. Nou, Dat is allemaal anders gelopen. Uh, het heeft me heel veel pijn gedaan de manier waarop. En dat je eigenlijk nooit echt een afscheid hebt genomen van de supporters en de mensen waar je 9,5 jaar gezeten hebt. En uh, ja, vervolgens komt dan Ajax, waar je begonnen bent, uh, Amsterdamse jongen. Ja, waar je natuurlijk heel erg trots op bent om, om dat shit te mogen dragen weer. Ja, en dat, dat het zo seizoen zo loopt in het begin, uh, dat het niet echt lekker loopt. Je speelt wat wedstrijd, het gaat niet lekker met team. Er komt nu een trainerswissel, als je dan nu ziet hoeveel plezier er in die groep is. En hoeveel plezier ik er zelf ook uithaal. Ja, dat is ongekend. En ik ben heel trots dat ik dat, uh, dat, ik dat nog, uh, nog mee mag maken en kan maken. En, uh, je hebt de training gekeken, ik geniet er zelf ook met volle teugen van. En, uh, dan heb je een bepaalde rol in het, in het elftal. Ja, dat, is, uh, dat bevalt mij heel erg goed. Ik vind het leuk om te horen van jou, want je, je glimt er bijna bij. Als je, ja, als je maar... het hebt over, over hoe het nu is. Nou, maar kijk, je, je, je maakt op een gegeven moment een keuze. Ik heb er met mijn, met mijn vrouw, met Joyce, daar natuurlijk herhaaldelijk uh, ja, verschrikkelijk veel over gesproken. Van ja, wat ga ik nu doen? Wil ik voetballen? Ga ik nog door met voetballen? Het dat, dat heeft me echt een, een PSV, dat ja, Fred Rutte twee dagen voor... Uh, uh, voordat de, de voorbereiding voor het WK begon in had, ik kreeg Ik te horen van, ja sorry, we gaan niet met je verder. Waar ik echt totaal niet had verwacht. Het, dat heeft me echt een knauw gegeven. Ik dacht van, ja, dit, dit, dit, ik moet weg hier. Ik, ik heb geen zin meer om te voetballen. Dat heeft me echt een knauw gegeven. Het WK heeft daarin heel veel goed gemaakt natuurlijk. En ook voor mezelf de bevestiging gegeven. Uh, met name de wedstrijd tegen Brazilië. Dat ik gewoon nog zeker mee kan. Ja. En dat ik nog, nog van waarde kan zijn voor een ploeg. En uh, van waarde kan zijn voor een topploeg. Ja, als je dan op dat moment hier terechtkomt en je ziet nu uh, wat voor plezier het nu is, uh, is en het geloof wat er is om kampioen te worden en de eigen bijdrage die je dan levert en je voelt zelf ook dat je gewoon de trainingen mee kan komen en ook komt en ja, aanspraak kan maken op, ja, dan, uh, dan geniet ik daar uh, volle bak van. Je. She lied Well no one told me about is nou daar van de Zombies. Terug naar het gesprek dat Ronald van der Geer heeft met André Ooyer. Afgelopen zomer, dus na het WK, u hoort het hem net vertellen... dacht hij misschien wel een punt achter zijn loopbaan, toch nog naar Ajax. Vraag nu echter is natuurlijk ook of Ooyer dan van plan is... om deze zomer na 17 jaar betaald voetbal een punt achter zijn loopbaan te zetten... of besluiten van geboren Amsterdammer om nog een jaartje door te gaan. Ja, maar dat is, dat is, kijk, ik heb voor mezelf heel, heel reëel gezegd van nou, oké, okay, ik moet kijken hoe het er fysiek aan toe gaat, dat is één. De tweede, hoe het er mentaal aan toe gaat, kan je het nog opbrengen om bijvoorbeeld nu nog op trainingskamp te zitten. En dan, dan komt de grote vraag natuurlijk, uh, kan, je nog, uh, kan je nog meekomen op het niveau? Ja, op dit moment kan ik op alle drie vormen nog ja zeggen. En zolang ik mij goed voel en ik voel me fysiek gezien goed en uh, mentaal gezien, wat ik net zeg, uh, ja, het valt je gelukkig op dat ik een lach op mijn gezicht heb op uh, het moment dat ik erover praat. Ja, is voor mij de passie heel erg groot om, om te voetballen. En uh, zolang ik dat kan blijven doen... en niemand om me heen die zegt tegen mij... Van Dre, het is tijd om te stoppen, want je kan het niveau niet meer aan. Nou, dan ga ik rustig door. En op dit moment uh, ja, is trainingskamp voorbij nu. En, uh, ik voel me goed. Ik heb alle training, ik heb geen training gemist. Ik ben zo fit als ik kan. Ja, het, het, het voetballen zelf gaat ook goed. Uh, ik weet dat het duo voor Tongen en, uh, en al de wereld gewoon staat. Nou, ik moet gewoon zorgen dat ik de eerste man erachter ben. Als ik nodig ben, ben ik nodig. Ja, en in die rol kan ik me, kan ik me heel goed schikken en, uh, en vinden. Want je hebt toch een bepaalde uh, ja, bijdrage aan het elftal. Dus, ja, wat dat betreft uh, zie ik er wel positief uit om, uh, om eventueel nog een jaartje door te plakken. Maar dan kom je op andere factoren uit. Uh, wil Ajax wel? Wil Ajax dat, uh, wil je het niet. En daar uh, zullen we ongetwijfeld de komende weken uh, verder over gaan praten. Ik heb al rustig met Frank heb ik al wat gesproken daarover... En, uh, ja, we zijn allemaal heel positief over hoe ik me op dit moment voel. Dus ja, we zullen zien wat daaruit gaat komen. Maar uh, ik heb altijd gezegd, ook hier naartoe, van ik ben ja, niet hier gekomen om uh, een jaartje af te bouwen. Misschien wordt het nog wel twee jaar, dat heb ik altijd al geroepen. Ja, bij PSV geloofden ze daar niet echt in. En, uh, ja, als ik nu nog een jaartje door zou kunnen gaan en uh, ik zou dat ook nog willen, dan uh, ja, gaan we rustig rond de tafel zitten binnenkort. Dus de missie is geslaagd, hè? Want dat was de missie, terug en geval, op een plezierige manier afscheid nemen van het voetbal. Dan is het er misschien niet direct, maar plezier is er. Mijn nee, op het moment dat ik gestopt was vorig jaar uh, met zo'n slecht gevoel uh, bij PSV. Uh, ja, dat, dat was geen, geen goed en mooi einde van mijn carrière geweest. En op dat moment heb ik gewoon verwacht en heb ik gewoon bewust gezegd van... nou ja, uh, ik vertrouw genoeg op mezelf als persoon, als kwaliteit, dat er wel het mooiste komt. Ja, dat ijs komt, dan praat je niet over wat moois, dan praat je over iets heel moois. En uh, ja, tot nu toe uh, ja, zou dit een mooi mooie einde kunnen zijn. Maar, zolang ik me goed voel, dan uh, kunnen we kijken wat het volgend jaar gaat brengen. En, maar eerst nu. Eerst proberen met, uh, met de ploegkampioen te worden, dat is het belangrijkste. Ik heb nog één vraag. Tot slot. Frank de Boer is nu jouw trainer, die ken je goed, die heb je lang meegemaakt. Je hebt een soort mentorrol ook binnen deze jonge selectie. Is dat voor jou het enthousiasmeren van misschien wel, ik wil verder in het voetbal? Nou, ik moet, ja, maar dat, dat sowieso, tuurlijk. Uh, ik moet zeggen, in de periode dat ik bij PSV met, met Hering en Fred Rutte heb gewerkt... als, als hoofd- en assistent, uh, die zei dat eigenlijk altijd al tegen me... van ja, je moet, je moet wat gaan doen. De capaciteit die je hebt, je ziet bepaalde dingen... je, je, je, je, je kwaliteit is het lezen van de wedstrijd. Dan moet je wat mee gaan doen daarna, zeker in het trainersvak. En uh, op dat moment dacht ik bij mezelf van, uh, pff, ja, ik, heb ik eigenlijk, ja, ik weet het eigenlijk niet. En nu, ja, je begint wel nu steeds meer te zien. En ja, als ik dan zie uh, met Frank, ook met Philip Cocuur, dat, dat is hetzelfde verhaal. Ja, daar heb je dan wel contact mee. En dan zie je wel bepaalde dingen, hoe die zich ontwikkelen, hoe die erin meegaan. Ja, dat is wel heel mooi om dat over te brengen. Dat, dat ben ik helemaal, uh, dat vind ik op zich wel steeds leuker. Dat begin ik steeds leuker te vinden. Zie je weer die glimlach? Ja, mooi hè. <laughs> nou, maar dat, is, dat zijn wel een van de moeilijke vragen die je continu krijgt. Ook uh, die ik mezelf ook continu stel. Van ja, wat als ik stop met voetballen? Niet zozeer wanneer of wat, maar wat als ik stop met voetballen. Alleen, uh, ik heb me vorig jaar uh, in de periode bij PSV, uh, vorig jaar rond de Winstop, heb ik me dat heel erg afgevraagd: van ja, wat als. PSV mijn contract niet verlengd, wat ga ik dan doen? Door dat moment is er heel veel twijfel in mijn, in mijn hoofd ontstaan. van ja Wat ga ik doen? En uh, die twijfel wil ik niet nog een keer in mijn hoofd hebben, want daar heb ik een hele uh, anderhalve de twee maanden heb ik een hele slechte periode gehad op het veld. En dat wil ik gewoon niet. Dus ik heb nu zoiets van uh, ik zie hoe het loopt en ik uh, kijk wat gaat. En uh, ik ga in ieder geval niet wachten met beslissen tot mei, juni. Dat, die, die beslissing die komt in februari, maart. Heb ik die beslissing genomen voor mezelf en met Ajax wat we gaan doen? André Ooyer vertelde dat dus met een glimlach onder mond aan Ronald van der Geer. Die geloof ik ook zat te glimlachen. U krijgt van mij nog te horen dat het bij Tottenham Hotspur tegen Manchester United... terwijl we in de blessuretijd van de eerste helft zitten nog altijd 0 tegen 0 staat. En dat in het uh, schaaktoernooi in uh, Zee, Tata heet dat tegenwoordig vandaag... tot nu toe alle partijen die gefinish zijn in remise zijn geëindigd. Eén partij loopt nog die Chinese H.O. tegen Nepmonias uh, Ficilli moeilijke naam. Drie man gaan aan de leiding met anderhalve punt. Die hebben allemaal één partij gewonnen en een remise. Daaronder de Nederlander Smeets, wereldkampioen Anand en Nakamura. Dat zijn de drie mensen die na twee ronden anderhalve punt verzameld hebben. Vanavond om tien uur is er natuurlijk weer meer sport op deze zender. Dan zit hier Jeroen Stomphorst. en zometeen eerst het uitgebreide Radio 1-journaal. Wat zit erop? Wat Langs de Lijn betreft en wat ons betreft? Wat mij betreft. Een hele, hele prettige avond. Noord-Korea in de Nederlandse polder? Restaurant Pyongyang in Amsterdam. Gewoon lekker Koreaans eten of verlengstuk van de grote leider? Kijk, als je met Noord-Koreaans personeel wil werken... dan zal je zeer nauw met de Noord-Koreaanse overheid moeten samenwerken... en een akkoord kunnen krijgen van hen. Luister vanavond naar de documentaire The Korea Connection. Maar waar koop je dan Noord-Koreaanse koks? Die staat toch niet op internet? Nou ja, die gaan ze halen. Vanavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Ik kan nauwelijks geloven wat hier staat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar met het supersnelle Vodafone-netwerk.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 Zet uw klus op nldoet.nl. Dan kunnen vrijwilligers er op 18 of 19 maart mee aan de slag. NL doet. Het betere dagje uit. NL doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl. Dit is Radio 1.